Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. In Almelo is een de precieze omvang is niet bekend. Veel mensen zitten vast in liften en veel winkels zijn dichtgegaan. Er zijn verkeersregelaars ingezet omdat een onbekend aantal stoplichten het niet doen. Het ziekenhuis in de Overijsselse stad draait door op noodstroom. Fred Teven is door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie voorgedragen om aan de slag te gaan bij de Raad van State... Volgens NRC begint de oud-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op 1 april... bij het hoogste adviesorgaan van de regering. Daar zal hij aanbevelingen gaan doen op het gebied van wetgeving en bestuur. De VVD'er stapte in 2015 op als staatssecretaris vanwege de Tevedeal... de schikking die hij als officier van justitie trof met drugscrimineel Kees H. In de Griekse stad Thessaloniki worden 75.000 inwoners geëvacueerd... Een niet-ontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog moet gedemonteerd worden. Die werd ontdekt onder een benzinestation in het noorden van de stad. De 500 ponder wordt morgen gedemonteerd en afgevoerd, een operatie die vijf uur gaat duren. Vandaag zijn al 20 ambulances ingezet om 300 zieke en gehandicapte Grieken naar andere plekken in de stad te brengen. Op de WK-afstanden heeft de Amerikaanse Heather Bergsma de 1000 meter gewonnen... Het 1.13.95 was ze bijna een halve seconde sneller dan de Japanse Kodaira. Jorien Ter Mors pakte brons. Bij de heren pakte Kjeld Nuis goud op de 1000 meter. Hij reed 1.08.26. De Canadees de Etre pakte zilver en kai bij brons. Eerder vanochtend won Martina Sablikova de 5000 meter bij de vrouwen... Zij reed een tijd van 6,52 en 38 honderdste. En het zilver was voor Claudia Pechstein. Het weer nog, met uitzondering van de noordelijke provincies, geldt code geel. Het kan glad zijn door de sneeuw. Die sneeuw gaat de komende uren over in natte sneeuw, regen en misschien wat ijzel. En het wordt maximaal 5 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files bij Amsterdam, op de ring Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad. Daar staat drie kilometer tussen Amsterdam, Hemhavens en Knoop het Koenplein. Daardoor staat het ook vast op de A5 richting Amsterdam, tussen Westport en de aansluiting A10 drie kilometer. Tot zover de verkeersin.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 maar rozen pak bij en die leek precies op een jeugdkiek aan mij. Weet je nog wel oudje? Wij kiekten al ze leuke dingen. Weet je nog wel oudje?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 Zometeen onderweg hier op CFM Zandvoort. De Sunshines. Ook Jan en Swaan met We Gaan Weer Schaatsen. Maar eerst hier het orkest zonder naam met Als in Holland. De sneeuwklokjes bloeien. Vol zo vrij, koning Winter is vergeten als in Holland is snee... niet.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 Waar hij een dag later op 94-jarige leeftijd overleed. En honderden mensen brachten hem een laatste groet in de Telstar-studio's in Beert. En in Heesen is hij gecremeerd. Dan hebben het over Johnny Hoes. hoort hem nu met Poppedijntje? Je houdt me aan het lijntje, Poppedijntje. Je neemt me in de malen, lieve schat. Je moet me niet zo plagen oh.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 Denk je waarom doe je dat?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 Good. Okay.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 Harmonica je speel nog eens even een, een ouderwet lied, iets uit mijn leven. Speel eens dat lied dat ik als meisje heb gezongen. Speel nog in zeven het lied van Kom Karolineke, Kom Karolineke, Kom.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 En streelt haar onwetende kleine. Moeder, je lief, waar blijft vadertje nou? Dat zou. Het was niet vergeten. U kijkt ons zo droevig en meeleidend aan en vreest dat hij nooit terug zal.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 Als kinderen kinderlijk vragen. Moedertje lief, waar blijft vadertje nou?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 Het rit in 1976 bij muziek en rode wijn. Maar nu eerst een van mijn favorieten. De tri Cats met het autootje. Ik wens je nog een hele fijne week. Een fijn weekend en ik zeg tot ziens. We hebben een ongeluk gehad met de autootje. Met de autootje. Met de totutje. Gebeurde hier midden in de stad met de autootje.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 het is te kom voor 57. Niemand? Nou, 5 gulden dan. Of vindt u dat nog te duur?